Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met geldautomaten die niet van een bank zijn... kan makkelijk crimineel geld worden witgewassen... blijkt uit onderzoek van Zembla... In Nederland zijn 1200 van zulke merkloze automaten, vaak in stripclubs, koffieshops en casinos. Honderden van die automaten worden niet gevuld door erkende geldtransportbedrijven, maar door exploitanten zelf. Volgens Zembla vallen die niet onder fraude, wetgeving of toezicht. Volgens het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank is het signaal over de witwasrisico's nieuw. En gaan ze erover in gesprek met de financiële sector. Zembla is morgenavond op televisie.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 In delen van West-Brabant is wateroverlast. Het heeft zo hard geregend dat straten zijn ondergelopen in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw. Vooral in Kruisland is volgens de veiligheidsregio wateroverlast. In één straat staat het water tientallen centimeters hoog. Bewoners van ondergelopen straten wordt gevraagd de elektra uitgeschakelde en een hogere verdieping op te zoeken. De brandweer in het gebied in West-Brabant zegt dat de rioleringspompen op volle toeren draaien. Zodat het water zo snel mogelijk weg kan. En het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen. Vanmiddag in het noorden is er kans op onweer. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Morgen een paar graden warmer. En dan is er kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te yo pago mi condena Find a way to leave the love behind. I ain't tripping, I'm just missing it. You, you know what I'm saying, you know what I mean. You kept me hanging. Ja, een hele goede morgen Zandvoort. Uh, het is iets anders dan als gepland. Maar uh, ik zit nu in de studio en uh, we zouden vandaag live uit gaan zenden vanaf uh, het raadhuis. Alleen dat is niet helemaal gelukt toch? Uh, als het goed is, om, toch, uh, heb ik het in de studio even overgenomen, heb ik toch Carina nog aan de lijn weten te krijgen. En die is hey, namelijk uh, bij de reddings, uh, Open dag, bij de reddingsmaatschappij. Hi Thomas. Hi Carina, goedemorgen. Nou, ik ben nog net niet in het water gevallen. Wat gingen we net hard? Echt niet normaal. Echt perfect. Um, ik heb nog nooit eigenlijk zo natuurlijk een uh, boottocht gemaakt met, uh, uh, met de boot van de KNRM. Uh, de redder heet deze boot. Nou, dat is maar goed ook. Uh, we gingen net toch hard. Ik moet even vragen hoe hard we net eigenlijk gingen. Uh, Gilles, hoe hard gingen we net? Ik hoorde dat uh, er rond de 35 knopen aan het varen waren. Oh ja, dat zegt mij natuurlijk niet heel veel, maar het klinkt hard, want het was ook hard en het is prachtig weer. Uh, we hebben een mooi zicht op uh, Zandvoortse kust. En uh, nu kan ik me wel een beetje voorstellen hoe het gaat als er echt nood aan de man is en dat er heel snel iemand gered moet worden. Er zitten hier nu veel vrijwilligers uh, op de boot en wat is de belangrijkste aan deze dag, Gilles? Uh, jij bent de secretaris van de KNRM hier in Zandvoort. Dat klopt toch? En uh, uh, wat is de, de, het grootste doel van zo'n landelijke dag eigenlijk? Nou, het is inderdaad een landelijke open dag. We noemen het de Op uh, Deze dag zijn alle donateurs welkom uh, om te kijken wat we nou precies doen. Waar ze aan doneren. Uh, en als grote dank uh, laten we ze meevaren uh, Om ook eens te ervaren hoe het aan boord uh, aan toe gaat. Normaal is het natuurlijk uh, niet zomaar dat je mee kan op de boot. Maar daar is deze speciaal deze dag voor. Ik vind het ook al heel erg leuk dat ik dit mag meemaken. Uh, mijn haar zit al helemaal lekker wild. En, uh, <laughs> maar um, ja, ik denk dat het wel een drukke dag was van een woord. Want er waren net al best wel wat mensen die uh, aan het wachten waren. Um, het is landelijk. Het is uh, elk jaar neem ik aan. Uh, dit jaar speciaal. 200 jaar. En ik hoorde net van... Uh, uh, ook een medewerker van de KNRM... dat Zandvoort toch wel een van de oudste is. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Dat gaat heel lang terug. Hè. We zijn 200 jaar oud. Dat uh, vieren we dit jaar. Ja. 200 jaar geleden uh, was er een redding... die niet helemaal goed ging, om even heel kort te zeggen. Uh, toen zijn er een paar mannen bij elkaar gaan zitten... van eigenlijk zou ze veel professioneler moeten... want stel, dat gebeurt vaker... en mensen gaan uh, spontaan dood als, iets, als een boot omslaat. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft... als we het beter organiseren. Dus toen zijn er... Uh, uh, is er een, een, een uh, uh, de KNZHRM ja. opgericht. Ja. Uh, toen waren het nog twee delen voor Noord-Holland en Zuid-Holland. Ja. En later is het uh, bij elkaar gevoegd naar de KNRM. En, uh, dus het gaat al 200 jaar terug. En Zandvoort was uh, bij die eerste uh, uh, reddingen al betrokken. We hebben ook een boothuis uh, al vanaf 200 jaar geleden. Uh, dus we, we draaien al heel lang mee. Ja. Klopt. Ja, en uh, er zijn natuurlijk toch veel meer mooie uh, ja, KNRM-stations... Uh, ...in Nederland, uh, hey, ook op de waddeneilanden, Daar zijn ook nog van die mooie houten huisjes op palen... ...waar de drenkeling uh, dan even kon bijkomen als hij het overleefd had... ...om daarna naar, door te gaan naar de hulpposten. Ja. Maar uh, wat vind jij zo uniek aan uh, die van Zandvoort? Uh, nou ben ik Zandvoort, dus is Zandvoort überhaupt uniek natuurlijk. Ja. Uh, kan er zelf, je voelt hier de historie dat dit al heel lang een gooide machine is. En uh, natuurlijk, uh, de mensen van het eerste uur zijn al lang niet meer bij... Maar uh, de, de cultuur heerst hier nog steeds uh, is heel sterk. Ik voel de, de binding van de vrijwilligers met uh, de, de betrokkenheid om mensen te willen redden. Het uh, is heel groot. En dat, ja, ik, ik, ik heb een soort familiegevoel hier. Uh, maar het is heel serieus werk. Dus het is niet zomaar voor de lol. En dat, dat is een soort serieuze ondertoon uh, die je bij andere vrijwilligerswerk misschien wat minder hebt. Uh, en dat maakt het ook wel heel bijzonder, denk ik. Nou, dat voel ik ook wel. Ik ben hier nu al een uur aan het rondlopen, net op het strand... Nu zitten we te dijnen op zee. Maar uh, je ziet gewoon, iedereen is uh, zo goed uh, opgeleid. Want ja, je moet natuurlijk wel een opleiding volgen. Toch? Ja. ja als je vrijwilliger wil worden bij de KNRM, dan uh, moet je aan een paar dingen voldoen. Maar je moet natuurlijk uh, allereerst uh, fit genoeg zijn om aan boord mee te kunnen. Uh, maar je wordt ook gevraagd om een aantal opleidingen te gaan doen. En het uh, begint bij een EJBO en het eindigt bij een schippersopleiding. Uh, dus iedereen is heel goed getraind hier. Uh, die jij ons verwirrenders om je heen ziet lopen hier. Iedereen heeft veel opleidingen gedaan. Uh, er zijn ongeveer 30, 35 acties per jaar. Dus dat nou ja, dan kan je veel weinig vinden. Maar we moeten altijd paraat staan. 24 uur per dag, 7, uur, uh, 7 dagen in de week. Uh, dus we moeten heel goed getraind zijn. En het materiaal moet ook tip top in orde zijn. Dus daar besteden we ook veel aandacht aan. We doen veel onderhoud zelf. Uh, dus ja, we zijn eigenlijk uh, de hele week uh, met de KNR in ons hoofd bezig. Voor die paar momenten per jaar dat het uh, om gaat ook echt fantastisch uit. en wat ik heel goed vind op de site, is als je wil doneren, kun je ook zeg maar bijna in soort materiaal doneren. Ja. Uh, dat vind ik echt heel goed. Je kan uh, zeg maar uh, een trui doneren, maar dan in geld, uh, dat je gewoon meteen ziet hoeveel kost het nou eigenlijk allemaal ja, om, uh, om te zien dat je iets tastbaars kan doneren. Ja. Als je zomaar geld doneert, dat, uh, ja, dat is één ding en dat hebben we ook echt nodig. We zijn uh, overheidssubsidievrij, dus uh, we doen alles met, uh, in eigen beheer en met donateurs. En legaten worden veel aan ons uh, overgemaakt. Um, maar dan is het heel fijn als je weet dat je een bepaald bedrag doneert, dat je het ook echt aan geeft. Dus uh, dat kan uh, van een trui tot een hele boot zijn. Het is maar net wat je budget uh, toelaat en je, uh, wat je wil doneren. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, op die manier proberen we de mensen ook wat meer het gevoel te geven dat ze ook weten waar ze aan doneren. Ja, nou, Dat is ook echt een hele goede. en ook een hele mooie site met de historie van de KNRM. En uh, nou, ik vind dit uh, zo'n dag als dit ook voor kinderen ontzettend leuk, om, uh, want het stond ook goed in de krant. Ja. Uh, want ik denk dat het ontzettend goed is voor de kinderen dat ze weten uh, als we naar het strand gaan, dan zijn we wel heel snel in goede handen. Nou ja, zeker, wij redden uh, iedereen, zelfs dieren uh, en, en volwassenen en kinderen. Uh, nog een toevoeging wat kinderen betreft voor deze open dag, zijn ze natuurlijk van harte welkom, we laten alles zien. Het meevaren mag pas vanaf 13 jaar, daar zijn we heel streng in. Ja. Het heeft te maken met de lancering hier uh, voor de kust. Uh, dat gaat er nogal heftig aan toe. En uh, ja, dat vinden we niet verantwoord om dat met kinderen te doen. Ja. Uh, dus om die reden zijn kinderen wel welkom vandaag. Maar meevaren, dat kan pas ja. na 13 jaar. Dat wil ik ja. even nadrukkelijk zeggen. Ja. Maar uh, we hebben hier van alles uh, in ons winkeltje. En om uh, um kinderen ook een leuke dag te bezorgen. Dus uh, kom gerust, uh, neem ze mee. Maar we nemen ze niet mee op het water. Er zijn toch wel weer afgelopen jaar ook weer een aantal drinkelingen geweest hè, bij Zandvoort. Ik ja, heb het zelf die... gezien iets eigenlijk hè, elke zomer. Er komen natuurlijk uh, honderdduizenden mensen naar, uh, op een mooie stranddag naar Zandvoort. En uh, niet iedereen weet precies hoe het werkt uh, in het water. En met name muien zijn uh, eigenlijk onschuldig als je weet hoe het ermee omgaat, moet gaan. Maar mensen die dat niet weten, en heel veel bezoekers weten het gewoon niet, uh, kan het echt uh, levensgevaarlijk zijn. En uh, ja, zo nu en dan penibele uh, situaties uh, laten ontstaan. En uh, even terugkomen op jouw uh, opmerking over kinderen. Er zijn inderdaad vaak kinderen die zoek raken, uh, op, op een drugstrand. En dan hebben we de reeks we gaan natuurlijk hier rond, uh, preventief rondrijden en varen. Uh, maar ja, als de kinderen niet gevonden worden en er wordt opgeschaald, dan komen wij uh, ook zeker in beeld. En dan gaan we met elkaar uh, op zoek. En ja. dan heel vaak vinden we ze uiteindelijk wel gelukkig. Ja. Ja, heel goed, heel goed. Echt fantastisch werk. Uh, ik denk dat wij weer, want nu liggen we bijna stil. Uh, we zijn ook weer bijna, ja, daarom moeten we even vaart gaan maken. Dus uh, heel erg bedankt. ...voor even de woorden hier op de boot. Ja, we, gaan en, even aan de, aan de we gaan even terug. En uh, even met nog wat extra knopen. Op. Ja, want de andere donateurs... ...staan ook natuurlijk weer te wachten. Want die willen ook heel graag... Uh, ...een ronde maken op zee. Hartstikke bedankt. En uh, ik ga me weer vasthouden. Thomas, hoor je me? Ja, zeker. Ik hoor je. Is het ja. wel een beetje vol te houden daarom... ...met de wind en zo? Heel erg. Het is ja. fantastisch weer, hoor. Rustig zeetje. Uh, het is rustig. Het is niet koud... En uh, nou ja, kijk, als we dadelijk weer heel hard gaan, dan uh, hoor je ook echt helemaal niks meer. En dan okay. spat het water natuurlijk uh, bijna over je heen. Uh, er zijn opnames gemaakt, dus uh, iedereen kan dat uh, mooi bekijken. En we gaan weer, dus ik moet me goed vasthouden. <laughs> Misschien hoor je het wel, dat uh, de motor weer uh, op ja. de gaspedaal, nou ja, gaspedaal, de pedaal, weer wordt ingetrapt. Zeker. En uh, nou, daar gaan we hoor. Ik ga hem even schap zetten. <laughs> Oh, geweldig. Ik kan dit echt iedereen aanraden om een keer dit te doen. De zee is natuurlijk ook best wel rustig nu. Dus we klappen niet iedere keer. Wow, wow. Oh, wow. We, we klappen dus wel op een golf. Oh. Heel, heel erg leuk. Nou, Karina, ik zou zeggen, hou je goed ja. vast. Dan kom ik zo meteen nog even bij je terug. Ja, ik heb deze heel goed schat nu. <laughs> Oké, okay, tot zo. Doei. Doei. doei. Zandvoort heeft het. Ja, Het is een iets anders begin van Goedemorgen, Zandvoort. Iedereen is onderweg vanuit het dorp, het raadhuis waar we GMZ zouden uitzenden... naar de studio om hier vanaf 11 uur weer door te gaan met de normale uitzending. Hier is Justin Timberleek. Give you my tongue and put you out of control I have to let it in the we'll skin. To skin It's just so natural Wait a second. We worden dus Justin Timberleek. Goedemorgen, Zandvoort. Als het goed is, heb ik Carina nog even aan de telefoon. Zeker. Ja, Carina, heb je het overleefd? Ik heb het overleefd. Uh, we zijn net met een klap, uh, en dat hadden ze ook gezegd dat dat ging gebeuren. Uh, met een klap weer geland, zoals ze dat zeggen. Uh, in volle vaart moesten ze richting het strand. Want ja, Zandvoort is natuurlijk uniek dat uh, de boot echt even uh, richting het strand uh, moet komen met volle vaart. En daarna klapt hij eigenlijk uh, uh, ja, in het apparaat die de boot weer uh, het strand op uh, gaat trekken. En dat gebeurt dus nu. Uh, Jim Keur die, uh, zit achter het stuur en die uh, trekt de boot nu helemaal het strand op. En ik zie alweer allemaal andere mensen die klaarstaan om uh, uh, zeg maar, uh, het volgende ritje te gaan doen op zee. Is het een beetje dus, goed bezocht? Het, uh, ja, ik zie nu alweer... Ja, sowieso zijn er veel mensen aan het kijken sowieso hebben we op de achtergrond de Spartan Run. Dus daarvoor zijn er al veel oh, mensen. Ja. Uh, er wordt gegolfsurfd naast me. En uh, er staan alweer mensen met oranje hesjes uh, klaar om mee te doen. Dus dat zijn ook allemaal donateurs. Of net nieuwe donateurs. Want je mag als je je uh, inschrijft als donateur, mag je ook direct mee met een ritje op zee. En hoe bevalt en... het op zee? Ja, ik wil eigenlijk gewoon nog een keer. Want ja. <laughs> uh, het was echt hartstikke leuk. En uh, zo mooi om te zien hoe iedereen hier zijn taak zo serieus neemt. En dat moet ook. Maar uh, ja, ik vond het echt geweldig. En heel mooi om de zee uh, eens een keertje zo op deze manier te zien. En het te beleven. En Zandvoort op afstand te zien. Nou goed. Ja. Ben je ook al dus, uh, lid geworden van zijn donateur? Uh, nee, nog niet. Ik uh, heb eigenlijk alleen maar uh, eventjes radioopnames gedaan en televisieopnames. En... Uh, dat gebeurt dus nu op dit moment ook. Ik zwaai even naar Leo. En uh, uh, nee, dat gaan we dadelijk eventjes doen, hè? Ja, want okay. ja, ze doen zo goed werk. Het zal je maar gebeuren dat je... Ik hoop het niet, maar als je ze nodig hebt... dan staan ze wel voor je klaar, hè? Ja, als het goed is, uh, Ger, die schuift nu... Uh, die is gekomen razen vanuit het dorp hierheen. Ja, want het, het is allemaal misgegaan met <laughs> techniek hier. En uh, nee, nou ja, we zitten nu in uh, de studio Tolweg. Ja. Nou, uh, ik ben blij dat uh, jij uh, je, je, je, je boottrip hebt kunnen doen. Ja, ik vind het ook heel erg leuk van onze techniek... dat ik gewoon vanaf het water in volle vaart... gewoon, uh, zeg maar, uh, verbinding met het studio. Nou, dat dus werkt dat dan wel. dat we het toch konden horen, dus dat ging helemaal goed. Nou, helemaal Ik waar. moet nu van boord gaan. Oké. Okay. Dus uh, ik wil iedereen even, even bedanken. Dankjewel allemaal. Dat was hartstikke leuk. En... Uh... Ik, uh, ja, ik moet nu even van boord. Nou, dus ik uh, moet succes. even stoppen. Oké, okay, ja? dankjewel Carina. Wij okay. nemen het hier uh, over en uh, ik. Uh, Schipper, bedankt. bedankt. bedankt. <laughs> het ik hou je vast. Je... Ja, nou, ik ga dus nu live van boord. Ja. Helemaal goed, live van boord. Wauw. <laughs> wow, oké, okay, ja, bedankt hè. Wij praten hier even verder met Bram. Bram, uh, nou ja, we, uh, we hadden het er net al over en uh, <laughs> volgens, volgens mij uh, hebben we dat wel uh, uh, uh, kunnen horen. Oké. Okay. Wat was de laatste uh, uh, waar we het toen, toen over hadden? <laughs> Volgens mij hadden we het over de taalwandelingen. Ja, Dat was de, de laatste die we nog even gingen meepakken. Ja. Nou, zeg, zeg eens even, wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, in, in mei en juni organiseren we dus vanuit de Biep uh, Taal in Beweging in Zandvoort. En uh, dat is een samenwerking tussen de Biep en uh, Sportservice Zandvoort... gesponsord door Albert Heijn en het Zandvoortsmuseum. Mhm. Mm en het zijn eigenlijk taalwandelingen voor deelnemers... die op A2-niveau de Nederlandse taal willen leren. En elke wandeling heeft een, ander, een andere route en een ander thema. Dus bijvoorbeeld het dorp Zandvoort, uh, zee en strand, het milieu, het verkeer. En uh, nou, Deelnemers die kunnen zich uh, uh, per wandeling dus inschrijven via onze website... of uh, via taalspreekuur. Oké. Okay. En waar gaan, die, waar gaan die wandelingen naartoe? Ja, dat verschilt dus. Per, per, per wandeling is er een andere route... Uh, dus kijk, in principe kom je natuurlijk altijd weer uit waar je begon. Mm -hmm. nou, dat is uh, wel lekker. Ja, dat is wel chill, <laughs> ja, ja, precies. Um, maar uh, ja, elke heeft een andere route, dus uh, ja, kom vooral kijken en uh, loop vooral uh, lekker mee. Leer, leer antwoord op een andere manier kennen ook. Oké, okay. en, en maar de, de, de, wat, wat, wat heeft dat dan met lezen te maken? Um, ja, het is dus heel erg een combinatie van wandelen en uh, tegelijkertijd de taal leren. Hè? Dus het gaat ook echt wel om, om het leren van de Nederlandse taal. Mm -hmm. En nou, je kan je voorstellen als je een, een, een routebeschrijving krijgt hè, van, een, van een gids... door, een, door een, uh, een plek heen dat daar best wel veel taal bij komt kijken. Hè? En, ja. en dat kan je natuurlijk ook zo ingewikkeld en zo simpel uh, maken als je wil. Uh, dus heel erg, heel erg beschrijvend uh, kan je ook een taal goed leren. Ja, dus dat is... En werkt dat goed? Um, dat is de hoop in ieder geval. Ik moet zeggen dat ik er zelf uh, nog niet bij ben geweest. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik, ik denk dat het uh, een hele... Ja, kijk, want als je dingen visueel beschrijft... Hè, dan blijft het ook beter hangen. Ik weet niet of ja. je vroeger wel eens uh, Frans woordjes hebt moeten leren. Mm, nou, nee, niet echt. Nee, niet echt? Oké, okay, <laughs> ja, je spreekt geen Frans. Nou goed, dat maakt niet uit. Maar het werkt dus goed hè, als je een visueel uh, object of iets kan verbinden aan een woord. Ja, precies. Dan blijft het veel beter hangen. Ja, Hey, en het, het hele programma staat ook in de krant uh, van deze week? In de ja, er staan krant? een aantal dingen in de krant inderdaad. Dus uh, uh, bijvoorbeeld wat ik eerder noemde die uh, activiteit voor de jonge mantelzorgers. Die staan, er, uh, die staan er in en verder staan er nog, uh, nog twee activiteiten in die uh, in Haarlem uh, plaatsvinden. Ja, dat is uh, de theatervoorstelling. Het zou jammer zijn als de planten verwelken. Ja, bijvoorbeeld. En dat doe jij ook? Nee, dat is geen programmering van mij. Dat is van een okay. collega van mij heeft uh, okay. dat gedaan. Okay. Maar dat helpt help mee in de meemaaktuin. Ja, dat is ook dat in, in Noord inderdaad, ook superleuk. Uh, mm -hmm. In Noord zijn we namelijk uh, achter de bibliotheek heb je een klein stukje naar nou, wat, wat eerst eigenlijk oerwoud was. Het was yeah. helemaal overgroeid. Maar het is toch uiteindelijk best wel een ruimte van zo'n 40, vierkante meter. Yeah. Uh, en die zijn ze nu helemaal aan het omploegen, helemaal aan het omgooien. En daar hebben ze dus al vanuit de buurt een, uh, een sculptuur neergezet. Dat mm -hmm. is dus helemaal gemaakt is door. Mensen uit de buurt, bezoekers van de BIEP. Uh, en daar komt ook een podium uh, met speakers te hangen. Dus dan kunnen we daar in de zomer kunnen we daar ook bijvoorbeeld uh, nou, dichtmiddagen bijvoorbeeld doen. Ja, ja, ja. Of je kan daar voorlezen. Een soort uh, speakers corner. Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Aan mijn rechterkant reden. zit uh, Frank Paardenkoper. En uh, leuk. Ja, ik, ik introduceer je even. Heel Frank, goed, geven. Want we gaan straks even een stukje van de krant uh, doornemen. Ja. En uh, wat er allemaal in Zandvoort gaande is. Uh, nou, ik mag je hartelijk danken, Bram. Ja, Ik geen dank. Het, uh, Jullie ook bedankt. Sorry, sorry dat het een beetje rommelig was. Geen en, enkel uh, probleem. Het kan gebeuren. Je bent naar de, de studio gelopen. <laughs> dus je het hebt nog een leuke... een lekkere wandeling gehad. Precies. We beginnen alvast met een taalwandeling. Precies. Heel <laughs> ja. wat goed. Nou, zet hem op en uh, heel veel succes. Yes. Oké, okay, bye bye. bye. bye.